Levi van Eck met het NOS-journaal. Collegevoorzitter Van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt dat het kabinet alle beperkingen voor het hoger onderwijs moet opheffen. In het parool zegt ze dat er afgelopen anderhalf jaar ongekende maatregelen zijn genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen, maar dat er nu een nieuwe situatie is. Volgens Van Praag wordt het hoog tijd dat studenten weer contact kunnen maken met medestudenten en docenten. Het loslaten van de anderhalve meter regel is een belangrijke voorwaarde... voor de volledige opening van het hoger onderwijs. Een besluit daarover valt waarschijnlijk komende vrijdag. Opnieuw is een Duitse coach weggestuurd bij de Olympische Spelen. Het gaat om Kim Reisner vanwege het mishandelen van een paard. Op videobeelden is te zien dat ze bij de moderne vijfkamp voor vrouwen... een paard met haar vuist stompt. De internationale vijfkampbond zegt dat dat in strijd is met de regels... De coach zou het paard hebben geslagen omdat de dier een aantal keren weigerde, waardoor de vijfkampster geen punten scoorde. Eerder werd al een Duitse wiedercoach naar huis gestuurd vanwege racistische opmerkingen. De man die gisteren in een trein in Tokio tien mensen met een mes verwonde... had het gemunt op vrouwen die er gelukkig uitzagen. Dat meldde Japanse media. Eén vrouw raakte zwaar gewond en ook acht anderen moesten naar het ziekenhuis. Volgens de autoriteiten had de aanval niets met de Olympische Spelen te maken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zoekt mensen die een jaar lang willen meedoen aan een gesimuleerde marsmissie. Het doel is te bestuderen hoe mensen omgaan met het leven op een andere planeet. De toelatingseisen zijn streng, zo moet je een beta-studie hebben afgerond. En ook kandidaten met een medische studie en testpiloten maken een kans. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar hier en daar valt ook nog een bui. Vanmiddag vallen meer buien, mogelijk met onweer. Doort een graad of 21. Morgen opnieuw een buiige dag. En dan wordt het niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Ik denk dat de brug bij Velzeven open is geweest. Viel op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Knoppen Velze 3 kilometer met een half uur vertraging. En ook de andere kant op richting Amstelveen, 5 kilometer bij knoppunt Rotterpolderplein met een half uurtje oponthoud. Ter hoogte van de werkzaamheden daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hele, hele, hele, hele, hele, goede morgen. Zorg met... het met... Zorg Een zeer goedemorgen vanuit de Zandvoortse studio aan de Tolweg. Wij zitten hier uh, met zijn drieën. Pim Groof gaat uh, de techniek doen omdat Thomas snel weg moest. Naast mij zit uh, Gert van Kuik, die toevallig ook de redactie doet. Goedemorgen. Goedemorgen. En de muziek is van Jelmer en uh, Cor Draaier. Wij beginnen dit eerste uur met uh, het Timmerdorp. En daar komt Dimitri Bluis. Daarna komt, uh, hoe heet die meneer van het... Racing circuit. Uh, Edward Dekker. Edward nee, Dekker. over het, het, het Sebastian, Sebastian Smit. Kijk, daar komt een papiertje terug. Dan, Sebastian weet, Sebastian <laughs> dan weet ik weer wat ik aan het ja. doen ben. Uh, Sebastian Smit gaat ons vertellen over Race Square op het circuit van Zandvoort. Ja. En daarna, en daarna, en is, ook, daarna ja. is het uh, voetbalprogramma, <coughs> excuus, waar jij naar gekeken hebt gisteren. Was het leuk? De afstap. Um, ja. Er waren wel hele bekende mensen. van uh, palenburg Wim Jonk. Maar toch. Het tweede uur. Gert. Het tweede uur hebben we Marcel Busje van uh, Rabbel. Die heeft zelf een kartban aan laten leggen op het Badhuisplein. We hebben uh, Jan-Bart Broertjes, voorzitter van de Lotus Club Nederland. Die uh, de tentoonstelling Jan Lammers heeft georganiseerd in het Zandvoortsmuseum. Een leven met 300 km per uur, las ik. Ja, die kan ons <laughs> alles erover vertellen. En vooral ook de, de kleine miniatuur van uh, Paul Beijersberg Die staan daar uitgestald. En we besluiten met Manon uh, uh, van de Wijtering en die gaat ons vertellen over de hippiemarkt in Zandvoort. Als het goed is, is uh, Dimitri Bluis al aan de telefoon, Pim. Ja, klopt. Goed. Dimitri, goedemorgen. Goedemorgen, Cor. Nou, ah, zeg, zeg maar Ben. Oh, Ben. <laughs> ja. Hé, hey, um, na een jaar toch weer Timmerdorp. Ja. En, wel. Uh, wat zeg je? gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Uh, de, uh, jij en de organisatie en de kinderen hebben dat natuurlijk vreselijk gemist, want uh, het is toch weer een belevenis apart. Uh, hoe staat de organisatie er nu voor? Wanneer is het? Uh, de week is uh, van 17 tot en met 20 augustus, van dinsdag tot en met vrijdag. Zo, die heb ik alvast genoteerd. De de inschrijvingen die uh, gingen altijd razendsnel. Hè? In een paar strandtenten is het geweest en, en, en op, op, op publieke dingetjes. Hoe gaat de inschrijving nu weer uh, openbaar? Ja, de inschrijvingen zijn nu online geweest. Uh, ja, dat was voor ons uh, nieuw. Uh, maar uh, goed, het is uh, goed verlopen. Er zijn nog enkele plekken over. Dus... Uh, bij deze. Ja. Ze kunnen zich nog inschrijven op onze website www.timmendorpsanfoort.nl. Dus uh, als je heel graag wil, dan, uh, dan kan je nog vlug inschrijven. Uh, ja. Is er een leeftijd aan verbonden aan die, uh, aan die inschrijving? Ja. ja, het is van 8 tot en met 12 jaar. Van 8 tot en met 12 jaar. Uh, in augustus. Hoeveel mensen doen er mee? Hoeveel kinderen doen er mee? 150 kinderen. 150 kinderen. Nou, zie ja. ik uh, uh, wel eens. ...er omheen allemaal ouders uh, rondlopen. Stuur je die nog steeds weg? Ja. <laughs> ja. <laughs> het, is een, uh, het is een feest voor de kinderen. En uh, ja, gewoon even geen ouders, geen telefoons... ...alleen maar kinderen spelen en lol hebben met elkaar. Dat is ons motto. Heb je ook, heb je ook een, uh, een thema deze keer? Of kan iedereen timmeren wat hij wil? Ja, sowieso kunnen ze altijd timmeren wat ze willen. Maar uh, wij hebben elk jaar een thema en daar doen we, doen we van, uh, daar, daar doen we ook spellen mee. Dus, uh, en Dit jaar is het, ik hou van Holland. Dus uh, we gaan allemaal Hollandse spelen, uh, spelletjes doen. En uh, ja, uiteraard uh, de bouwwerken uh, worden Hollands. Heb je, heb je een voorbeeld? Ga je een molen uh, laten bouwen? Nou ja, we. we we willen elk jaar wel een voorbeeldje bouwen. Mm -hmm. En uh, dit jaar uh, uh, hebben we nog wel uh, uh, ideeën in gedachten, zeg maar. Okay. Altijd weer een verrassing. <laughs> dus, ja, ze zeggen dan, dan, dan, moeten we maar komen kijken of verrassing. Maar je mag, je mag er niet in. Ja, nee, maar je kan wel buiten het hek kijken. En dat is altijd wel, uh, wel leuk hoor. Want die ouders en uh, opa's en oma's die komen elke dag even een kijkje nemen. <laughs> ze ze rond, willen het toch een beetje in de gaten rand. houden. Ja, het is hard rond het terrein. Dus, uh, ja, het, uh, het terrein is de Zuid, hè? Ja, parkeerterrein de Zuid. Ja, dat is uh, ook duidelijk. Dus het uh, parkeerterrein de Zuid van 17 tot 20 augustus. Een aantal plekjes heb je nog over. Ja. Dus er uh, kan nog ingeschreven worden op uh, www.timmerdorp.nl Timmerdorp.nl Timmerdorp.nl Wees er snel bij, want er zijn nog maar enkele plekjes. Timmerdorp. Sandvoort. Yep. Nou, nou zit ik goed. Het duurt even, maar dat komt heus wel goed. Enkele plekjes vrij. Kijk op de website, je kan nog meedoen. En uh, de laatste vraag ook nog. Uh, aan, het eind, aan het eind van uh, de, uh, de week wordt het allemaal in de brand gestoken. Is dat nog zo? Nou ja, uh, dat was wel onze traditie altijd. <laughs> met, uh, met Brandweer Zandvoort. Ja. Uh, ja, weet je, gewoon echt een hele leuke uh, samenwerking. Alleen uh, helaas uh, kan het dit jaar niet doorgaan. De oh. kerstbomenverbranding is ook afgelast, mm -hmm. uh, voor, vanwege uh, dat zieke woord milieu. Mm -hmm. Maar uh, ja, uh, dus uh, we, we moeten alles gewoon uh, netjes op gaan ruimen. Okay, dat wordt een, ap een aparte afsluiting dan. Ja, dat is een verwennen. We hebben nog zitten denken aan een lasershow of iets. Maar, mm -hmm. uh, maar ja, dan wordt het weer in de late uurtjes. Maar wie weet hebben we nog wat in petto op het eind dus. We laten ons verrassen. Gert, heb jij nog vragen? Ik heb nog twee kleine vraagjes. Die 150 kinderen die deelnemen, ja. die komen toch niet allemaal op één dag? Die komen verspreid over de hele week? Nee, die komen op één dag. Zo. <lacht> Hoe hou je dat in de hand? Ja. Dat, dat is wel uh, veel. Je hebt eigenlijk een hek eromheen. Ja. He? geen kind aan ze. ze. Ze rennen over het veld heen. Ja? ...pakken hout en uh, ja, ze vermaken zichzelf. En dat is onze kracht eigenlijk. Ja, dat je de kinderen vrij. gewoon kinderen laat zijn. Ja. Maar ik zat net te denken, die ouders die staan dus langs de kant, <laughs> langs een hek... ...is dat net zoals met voetballen? Dat ze hun kleinkinderen en kinderen nog aanmoedigen en tips geven... Nou, uh, <coughs> eigenlijk, eigenlijk is dat niet zo, nee. Ze gedragen nee, zich netjes. Nee, ze, zeggen wel, ze roepen wel eens de kinderen en dan komen ze even gedag zeggen. Of dan komen ze okay. een brengen of iets. Van knuffel. Maar uh, nee, voor de rest, uh, nee hoor, heerlijk. En een hele hoop ouders vinden het ook heerlijk uh, dat ze de kinderen even een weekje kwetsen. <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat kan ik me wel voorstellen, ja. okay. Want het is natuurlijk het einde van de zomervakantie. Ja, ja verveling. Dus, uh, ja, verveling, ja. Ja, leuk. Nou, mooi. Ja. Succes, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Oké, okay, Limazie, bedankt voor uh, de toelichting. We zullen straks nog even de www noemen aan het eind van het programma, zodat de kinderen en ouders uh, eventueel nog kunnen inschrijven bij mij. Ja. Bedankt voor het gesprek en veel plezier bij het Timmerdorp. Dankjewel. I don't remember much about last night.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 Yeah. <laughs> Just pretending is fine. Uh, one too many van Keith Urban. Uh, pink staat erachter. We gaan praten met Sebastian Smit over de komst van Race Square naar Zandvoort. Ja, goedemorgen Sebastian. Goedemorgen. Ik spreek nu met Gert van Kuiken, de, een van de twee presentatoren. Uh, mijn eerste vraag zou zijn, hoe is het met de kat? Nou, gelukkig uh, aan de betere hand. Ja? Bedankt voor het vragen. We hadden inderdaad uh, vorige week eigenlijk al uh, gepland om, ja. uh, om even in de, in de, in de radio uitzending te komen. Alleen, uh, ja, de, de kat uh, had even een, een noodsituatie waardoor we naar de dierenarts moesten. En uh, dat is helemaal weggeschoten op dat moment, maar uh, gelukkig, uh, gelukkig maakt hij het goed en is hij, uh, is hij weer in betere hand. Hij loopt weer, gelukkig maar. Nou, ja. mooi. <laughs> um... Toen ik het persbericht las van RaceSquare... toen dacht ik, nou, dit is de missing link... op het circuit. Daar zitten we eigenlijk met z'n allen op te wachten op zo'n evenement. Of op zo'n ja, is geen evenement, want het is blijvend, hè? Ja. Uh, wat ik mij de eerste instantie afvroeg... Wie, wie zit er hierachter? Want het lijkt me een zeer kapitaalintensieve onderneming. Ja, uh, dat, uh, dat klopt zeker. Uh, nou, uh, RaceSquare is eigenlijk al bekend van... de uh, official F1 Racing Center. Wij hebben in Utrecht al een... Uh, een, uh, een virtueel racecentrum met uh, 60 simulatoren, een groot stuk horeca en, uh, en dergelijke. En dat is dan in samenwerking uh, met, uh, met Formule One. Met wie? Uh, met Formule 1. Ja. Yeah. En uh, alleen we merkten gewoon dat, uh, dat, er, uh, dat, dat er ook heel veel vraag is naar verschillende klasses, verschillende raceklassen die we kunnen aanbieden. En daarbij zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan uitbreiden. En uh, ja, ze hebben het is de eerste locatie en ook gelijk. Op een natuurlijk unieke locatie. Ja. Uh, dus uh, zo is het eigenlijk een beetje. een beetje. gaat Ja, vergeef mij mijn. misschien onbescheiden vraag. maar. Het, er moet veel geld achter zitten, lijkt mij. want de investeringen zijn niet misselijk. Nee, dat. Uh, dat uh, zijn dat uh, durfkapitalisten. of wie zit er achter? Nou, over de. de aandacht aan houden investeerders. kan ik uh, wat minder vertellen. Ik denk gewoon van. De, van de techniek en dergelijke. Die, die, waar ja? ik over kan vertellen. over de beleving. Oké. Okay. Uh, maar het klopt zeker dat een simulator zelf niet uh, voordelig is. Nee, nee, dat lijkt me een hele dure investering. Maar goed, uh, het is mooi dat het er komt en dan is het ook niet zo interessant wie het betaalt, als het maar betaald wordt. Maar uh, vertel eens, wat is uh, Race Square precies? Wat mogen we ervan verwachten? Nou, wat je ervan uh, kan verwachten is dat wij op de uh, circuit, dus in de fitboxes, 20 simulatoren neerzetten. Hoeveel? En 20 simulatoren. So. En uh, daarbij kan je dus um, tegen elkaar het, uh, het virtuele circuit over. Nou, dat kan natuurlijk het, uh, het circuit uh, van Zandvoort zijn, maar dat kunnen ook andere circuits zijn. Dat kan in verschillende klasses. En in principe bieden wij de klant een uur lang beleving in zo'n simulator. Um, en dat bestaat dan in eerste instantie uit een stukje uitleg met een instructievideo. Dan een vrije training om even gewend te raken aan het stuurtje, aan, aan, aan uh, techniek. En dan vervolgens uh, de echte race. Na de kwalificatie. En um, het is voor ons heel erg belangrijk dat het dus leuk is voor iedereen. Dus we kunnen de, de simulator kunnen we zo instellen dat het uh, bijna net zo realistisch is als in een echte auto rijden op circuit. Maar we kunnen hem ook zo instellen dat hij dat wat meer um, assisteert met bijvoorbeeld remmen, sturen enzovoort. Zodat het wel nog steeds leuk is voor iedereen. Ja. Um, en daarbij hebben we allerlei extra ja, elementen van uh, snel elementen toegevoegd, effecten. Zoals het, uh, het stuurtje dat we gebruiken heeft voor uh, speedback. Daarmee voel je ook echt elke hobbel en bocht die je neemt over het, over het circuit. Ja. Er komt uh, rook over de grond uh, bij de start van de race. <laughs> als er een crash is. Uh, uh, we hebben lichtelementen die bijvoorbeeld regen simuleren of een gele vlag. En allemaal om die beleving zo, uh, zo toch mogelijk te maken. Maar betekent dit, want mijn vrouw heeft dat een keer gedaan ergens. En uh, die werd na tien minuten wel dood misselijk. Maar moet je ook bepaalde gezondheidskwaliteiten beschikken? Want dat vergt wel wat van je. Ja, dat is een goede vraag. Um, het leuke ervan is, is dat wij eigenlijk op afstand elke simulator kunnen aanpassen. Dus standaard staat hij gewoon op een bepaalde stand. En we merken bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld veel mensen bij, uh, met virtual reality, met zo'n bril en dergelijke, wat sneller misselijk worden. Dat we, daarvoor hebben we daar ook niet voor gekozen. Ja. Maar het, het is zeker zo dat uh, de ene persoon er beter tegen kan dan de andere. Maar we merken in, uh, in Utrecht dat, dat heel veel mensen daar gewoon goed mee uh, kunnen omgaan. En als we merken dat toch iemand er een beetje misselijk van wordt, dan kunnen we ook de intensiteit van zo'n simulator wat lager zetten. Waardoor het toch weer wat... Uh, wat, uh, wat makkelijker wordt, zeg maar. Je hoeft geen gezondheidsverklaring te tekenen om, zeg maar, uh, aansprakelijkheid uit te sluiten. Nee. Want als je daar <laughs> zit, en je hebt net een herseninfarct gehad, dan kan ik me voorstellen dat dat wat met je doet. Ja, kijk, het is. Uh, uh, natuurlijk is, is, zitten er bepaalde elementen in de game die uh, uh, lichteffecten en dergelijke, die misschien. Uh, epilepsie of iets dergelijks niet, ja. uh, niet handig zijn. Maar puur op als je het echt vergelijkt met normaal racen, waarbij, kijk, als je daar tegen de vangrail rijdt, is het natuurlijk uh, een stuk gevaarlijker dan wanneer dit wil, deze gaan, uh, dat moet je tegen de vanger aanrijdt. Dat moet je wel beseffen natuurlijk. Want het is ja. allemaal heel, het is heel realistisch, heb ik begrepen. Ja, we, we proberen de beleving uh, zo realistisch mogelijk te maken, maar wel op een niveau dat het dus toegankelijk is. Helemaal een uur lang? ja. Dat is best ja. lang. Ja, dat is uh, zeker best lang. Um, maar uh, daar zit eigenlijk ook gewoon een, hele, een heel stuk vooraf. Waarbij we dus eerst gewoon even uitleggen, van, nou, hoe stap je nou in de stoel? Gooi je niet in het diepe uh, en ga maar de baan op zeg maar. Maar het stuk uitleg zit erbij. Uh, eerst dus even warm spelen. Uh, en uh, een hele belangrijke rol daarbij is de, de rol van de marshal. En de marshal is dus een, een collega van mij en hij of zij die begeleidt dan ook de race, dus die doet... Uh, die helpt met instappen, die helpt met het uitleggen uh, en die assisteert als iemand uh, um, uh, wat, wat moeite heeft bijvoorbeeld... Met, uh, met op de baan te blijven of alleen maar in de grindbak zit. <coughs> uh, en, en hij of zij die, uh, die doet ook verslag van de race. Oh, Zo vul je ook eigenlijk dat uur uh, daarmee op. En dat krijg je ook thuis mee op uh, dvd ofzo? of zo Of via de streaming? Uh, nee, op dit moment uh, kan je dat uh, gewoon uh, live meekijken op de grote schermen. Dus als ja? je daar uh, puur alleen komt kijken, dan zie je uh, natuurlijk de twintig mensen, of hoeveel het op dat moment zijn, zie je racen. En uh, je kan ook op de grote schermen eigenlijk zoals je een, een race op televisie zou kijken van bovenaf uh, be kunnen bekijken. Ja? Um, en ja, het is technisch uiteraard mogelijk om, uh, om dat door te streamen ja. naar. Uh, dan kun je thuis uh, nog iets nakijken. Dat zou, dat zou kunnen, maar op dit ja. moment hebben we dat nog niet. Oké, okay. hoeveel mensen heb je wel niet nodig om dit te begeleiden allemaal? Dat zullen uh, geen vrijwilligers nee. zijn neem ik aan. Nee, het zijn, het zijn medewerkers die eigenlijk een dubbele rol hebben. Een stukje technische kennis hebben ze natuurlijk uh, nodig. Uh, en een stukje entertainment, want ze moeten de groep natuurlijk goed aanvoelen en uh, begeleiden. Dus uh, ongeveer één à twee mensen per race. Dat valt mee? Ja, dat valt mee. Het komt ook vooral omdat we zoveel mogelijk dingen ook proberen te, te automatiseren. Waardoor de, degene die dus de race begeleidt, de Marshall, zich vooral ook kan focussen op, op het, uh, het menselijke aspect. En zoveel mogelijk van de techniek uh, geautomatiseerd gaat. Maar hoeveel we gaan we tegelijk? Maximaal 20. Maximaal 20. Dus dan heb je veertig man nodig. Nee, je hebt twintig mensen die tegelijkertijd racen... en dat wordt begeleid door één door à persoon. Oh, die worden allemaal... Oké, okay, die lopen een beetje... Oké, okay, duidelijk. Hé, hey, wanneer... Uh, mijn mede-presentator maakt allerlei gebaren. Wil je wat vragen? Ja, ik wil zeker wat vragen, maar jij zit op je hoorn. <laughs> wat, wat wil je wat vragen? Je... Nou, ik, uh, uh, ik, ik ben bijzonder benieuwd naar uh, hoe Sebastian dat doet... want de pitboxen zijn natuurlijk af en toe uh, niet beschikbaar... Ja, maar in principe is het zo dat, uh, natuurlijk zijn er afgesloten dagen voor bepaalde uh, evenementen. Nou, op dat moment, stel het is een um, bepaalde racedag en met bepaalde klassen, dan is dat voor zo'n partijen wellicht ook heel erg interessant om ook bij ons virtueel te racen. Omdat wij dus heel veel verschillende autoklasses kunnen aanbieden, is het misschien leuk om bijvoorbeeld eerst virtueel in die auto te rijden en dan en echt op het spuit te gaan. Uh, dat, dat begrijp ik, maar die pit, zijn alle pitboxen dan niet bezet? Sorry? Dat, dat begrijp ik. Maar zijn alle pitboxen dan niet bezet? Of hebben jullie constant de beschikking over een aantal pitboxen? We hebben gewoon onze eigen, eigen pitbox. Daar, okay. staat, daar staan de 20 simulatoren in. Uh, en die kijken dus ook uit op het langrechte stuk. Um, en uh, die is in principe, los van het specifieke evenementen... straks gewoon wel toegankelijk uh, voor, uh, voor wie wil. Uh, en dan kan je het vooraf reserveren op onze website uh, om, uh, om, een, uh, om een race te boeken. Ja, ik heb vanmorgen nog even gekeken op de website, de diverse klassen, die kun je dus kiezen en uh, hoe dat dan in elkaar zit, de hele tekst over, uh, over hoe het gaat. Maar je hebt dus bijna een uur een bril op. Nee, geen bril op, juist geen bril. Oh, je hebt schermen? Je zit, ja, je zit, je zit in een simulator met een stuur en pedalen uh, en een groot scherm voor je, voor je neus. Um, en wij hebben bewust uh, op dit moment niet gekozen voor virtual reality, omdat, nou, met, de, met de goede reden, dat veel mensen in mijn ervaring daar misselijk van worden. U langs een bril op is wel heel erg intensief. Ja. Dus wij zoeken eigenlijk wel de balans tussen. ja, Natuurlijk moet het realistisch zijn, natuurlijk moet het gaaf zijn. Maar je moet niet na, na drie minuten nee. uh, uit zijn simulator lopen van. Nou, dit doe ik nooit meer. Nee, het, is, uh, liever niet. Het, is, het is wat je zegt: de beleving moet uh, leuk zijn. En dan moet het gewoon een uur plezier zijn uh, om, om hey, dat te doen. Ja. Hey, als je. Uh, oh, ja? Uh, wat gaat dat zo kosten, zo'n uurtje? Uh, 29 euro. Dan heb je dus een uur lang een beleving. Ja, dat uh, in de valt nog mee. Dat is een mooi groepsuitje. En welke circuits uh, worden er allemaal te allemaal tentoongesteld? Nee, ja, die zijn eigenlijk uh, ontelbaar uh, in, in, de, in de mogelijkheden. Maar we zullen uiteraard werken dat het circuit in de het meest populaire zal zijn. Ja, dat ongetwijfeld. Ja. Ja. <laughs> maar Hockenheim uh, of Oostenrijk, dat soort, uh, waar Max Verstappen ook uh, goed heeft gepresteerd, zal ook wel populair zijn, denk ik ja Spaanse kusant is heel populair. Ja. Uh, Oostenrijk is heel populair. Uh, dus er zijn zeker wat wat, wat populairder dan anderen, maar uh, Zandvoort staat zeker op nummer één. En, en daar zal het ongetwijfeld niet anders zijn. Ja. Zeg wanneer gaat het beginnen? Nou, we zijn drukker aan het bouwen. Uh, we hebben nu net uh, de eerste, uh, vorige week, de eerste simulatoren van. Uh, die zijn trouwens van uh, beeld performance misschien bekende. Die maken high-end simulatoren. Uh, hebben we um, um, ingeladen. En wij uh, gaan 27 september gaan we open. Dus dan kunnen de eerste mensen daar gaan racen. Ja, precies. Het is uh, binnenkort mogelijk om op onze website een, een boeking te maken. Um, en uh, dan kunnen mensen inderdaad een. Uh, 16 boeken bij ons. En het is dan ook zeven dagen per week beschikbaar? Of alleen ja. tijdens de circuitdagen? Nee, het is zeven uh, uh, dagen per week beschikbaar. Uh, uiteraard, mits er een evenement is. Maar dat staat gewoon duidelijk omschreven. Op ja. onze website heb je gewoon een boekingssysteem met een agenda. Maar als er geen evenement is, kan het toch ook komen, of niet? Ja, ja als dat, uh, als ja. dat ja, zeker. Dus je kunt eigenlijk zeven dagen per week komen, als je dat zou willen? Ja, dus Oké. Okay. wat ik zeg, even handig om van tevoren te kijken van... Hey, is ja, het is er ruimte. De... In, uh, ja, dat snap ik, ja. Ja. Even in de planning kijken of er, uh, of er een A vrije sessie is. is. Hey, um, ja. Als je daar toch zit, kan je dan ook een, een, een compleet arrangement boeken... met bijvoorbeeld eten erbij in, uh, in het restaurant? Ja, het, het leuke van, uh, van uh, het circuit is dat er... Uh, het is een, een samenwerking met uh, het circuit Zandgort. Ja. Dus uh, kijk... Uh, wij, wij zorgen vooral dat de simulatoren er staan, maar er zijn ontzettend veel horeca-gelegenheden daar omheen. Dus je kan dat zeker combineren met meerdere dingen. Denk aan uh, vooraf racen, daarna lekker met de groepen uh, gaan eten. Of misschien daarna wel echt het circuit op om daar een, een, een arrangement van te maken. Die gaan, gaan we zeker uh, ontwikkelen. En dat in samenwerking met de bestaande horeca? Ja. Ja, jullie hebben niet zelf ook horeca. Nou, het ja, ik... zal een beetje koffie koffie zijn, zeg maar, maar <laughs> uh, uh, en, en een lekker biertje, ja. maar... Um, lekker biertje lijkt om... me nou niet zo verstandig, maar goed. <laughs> maar om, om, uh, dat is dan de enige plek waar je, zeg maar, uh, met, met drank achter het uh, kan rijden. Ja, precies, dat mag dan, hè. Maar, nou, maar, ik dan, moet dan zeggen, dan ik denk de dat de het de een, een ongelooflijk goede aanvulling is op het bestaande aanbod van Zandvoort. Dankjewel. Want, was eigenlijk helemaal in de traditie van Zandvoort... ...Racedorp, Circuit, eh, Formule 1... ...dus het kan... ...eigenlijk niet anders dan dat het een succes wordt, succes wordt. Daar ja, hopen jullie natuurlijk wel. ook op. Ja, dat, dat, dat, dat vertrouwen wij zeker ook. En ja. we gaan ons uiterste best doen... ...om uh, dat te verwezenlijken. Ja, kan je maar... nog, uh, nog één keer de website noemen? Ja, de website is... Uh, ...Racesquare.nl En Square schrijf je dan met... ...S-Q-U-A-R-E... Oké, okay, nou dat is dat, uh, duidelijk voor degene die nu al de informatie wil hebben. Um, in september, 7 september, ga je open. We uh, hopen nog wel op, uh, dat je tegen die tijd nog een keer uh, komt vertellen... hoe het uh, ja. openingetje gedaan wordt. Want dat uh, lijkt ons zeer interessant om er dan nog een keer uh, de eter in te gooien. En ik neem ook aan dat ja. het feestelijk geopend wordt door iemand. Daar moet je nog ja. over nadenken. Zijn we zijn er druk over aan het nadenken en uiteraard zijn jullie van harte welkom om een keer uh, langs te komen en ah. om, uh, plaats te nemen in de simulator. Dan, ja, je kan het we proberen natuurlijk zo goed mogelijk over te brengen, ja. maar jullie zelf enthousiasmeren, dat is, uh, ja. dat is misschien nog wel veel leuker. Ja. Dus uh, jullie zijn van harte uh, uitgenodigd. Oké, okay. Ik zou zeggen, probeer Max stappen te strikken. <laughs> dat zal niet moeilijk zijn. Nou, dan als tweede dan doe je Jan Lammers, die, uh, ah, ja. die is ook zeer actief in dat gebeuren. Oké, okay. Ben heeft jij nog vragen? Nee, wij zijn uh, hier klaar mee op dit moment we komen zeker nog een keer bij je terug richting eind september. Hartstikke leuk. Bedankt voor jullie interesse. Ja, succes voor alles voor, met alle voorbereidingen. En tot horen. Dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Hoi. hoi, hoi. future, but doesn't suit you, and no I hope it's not to do with your fellow, why you've painted your eyelids black and thrown out all your clothes, and I think that you look better in yellow, You've lost your senses, always sounding pretentious Just a work to try and be someone else? It seems a lot of effort to justify yourself And I think that you look better in yellow I think that you look better in yellow Oh, I think that you look better in yellow Just so you know your face is creasing but the joke wasn't pleasing forgive me love but this just ain't you don't think so hard about the way that you move and I think that you look better in yellow i think that you look better Het laatste stukje van uh, ons eerste uur van Goedemorgen Zandvoort... gaan we praten met Edward Dekker. En dat is een nieuwe tv-programma op NHTV. De Aftrap. De Aftrap. Heb ik uh, iemand aan de lijn? Denk het wel. Goedemorgen. Hoi, Edward Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, mijn eerste vraag zou zijn... Uh, hoe is dit uh, idee-initiatief uh, ontstaan bij NHTV... Ja, nou die credits gaan uh, volledig naar uh, Jack Muren. Dat is uh, de broer van, uh, van de oud-voetballers Gerrie en uh, Arnod ja, ja. vol vol dan Volendammer uiteraard. En die had al een uh, programma bij uh, de collega's van de lokale oproep. Uh, Edam Volendam, de Love. En daar ontving hij gasten. aan van tafel. En dat programma heet ook al uh, De Aftrap. En daar zaten hele goede gasten bij. En mensen in de categorie van uh, Guus Hiddink en uh, Frank de Boer en Frank Rijka. Dus echt grote namen. Ja. ...waarvan Jack dacht van ja, dat, uh, dat is leuk dat hij naar Volendam willen komen... ...en dat hij in Volendam op de televisie te zien zijn. Maar zou dat niet wat voor uh, NH zijn? Dus die heeft uh, uiteindelijk contact met mij gezocht. En zo is het uh, balletje gaan rollen. Er is best nog wel een lange tijd overheen gegaan... Ja. ...dat dat uiteindelijk tot een akkoord uh, leidt. Omdat de lokale omroep en de regionale omroep toch ook wel weer wat andere achtergronden hebben. Maar uh, uiteindelijk is, uh, is, is het programma er gekomen en uh, is de eerste uitzending een feit. Jij presenteert en je doet ook de redactie? Ik presenteer dat samen met, met Jack. We doen samen de, de redactie. En we hebben daar natuurlijk nog een hele club aan mensen omheen. Want televisie, mensen is een, of televisie maken is een, ja. een intensief proces. Ja. Dus daar zijn mensen van, van de last bij betrokken. Eens in de maand. En de andere drie weken mensen van, van Noord-Holland. Ja, ik moet zeggen bij ZFM Radio. Zijn best een beetje jaloers over dat, uh, wat er allemaal gebeurt. Want ik heb gekeken, het zag er goed uit. Uh, ja. Ik heb alleen ook nog even gegoogeld. Op de aftrap en er is ook een, een café. Aha. Werken jullie waar er samen het mee of is dat puur toeval? Nee, nee, nee. Waar, waar is dat café? <laughs> nou, dat weet ik niet. Want ik heb verder niet gekeken, maar de aftrap kon je eten bestellen. Kijk, nou, dan uh, misschien willen ze sponsoren. Ik zal ze eens met een je, Misschien kan je in het café gaan zitten. Ja. Wie weet. Ja. ja, nou, we zitten in de studio van, uh, van de lokale hoeveelheid om E. dan. Oké. Uh, die zitten in het uh, stadion dan weer van FC Volendam. Ja. En dan zul je je afvragen waarom doe je dat dan niet bij uh, noord Nou, Er zijn eigenlijk twee redenen. Uh, de gasten vinden het heel erg leuk. Uh, en dat, nogmaals, dat zijn bekende mensen uit de voetballerij. Die vinden het ook heel erg leuk om naar Volendam te komen. En die mogen dan ook op, uh, op de dijk uh, een hapje eten, een visje eten. En dat heeft ook een uh, hele gemoedelijke uh, sfeer. Dus en een biertje drinken uh, in Volendam. Ja, maar dat doen ze voor een uitzending toch uh, met mate, heb ik uh, gemerkt. Nou, oké. Okay. Ja, je moet natuurlijk toch uiteindelijk wel oppassen wat je in zo'n uitzending zegt. Ja. En wat ik ook wilde zeggen is, uh, niet alleen uh, die, die gezelligheid van Volendam is een trekker voor hun, maar ook als je bij uh, de lokale omroep volendam mee dan komt, dan uh, zie je dat het daar uh, zeer professioneel aan toe gaat. Er ja. hebben echt mensen die, uh, het ook hun beroep is, dus ja. Johan Veerman is bijvoorbeeld de regisseur, Nou, die heeft uh, zijn sporen echt wel verdiend uh, in Hilversum. de mensen die ook achter de camera staan, dat zijn mensen die dat ook uh, of de audio uh, doen, die doen dat ook uh, voor hun werk en die doen dat dan uh, vrijwillig voor de lokale omroep. Maar ze hebben ook geld in Volendam, hè? grote bedrijven zijn, met veel geld. Ze zijn daar heel creatief, want ja. als er iets geregeld moet worden... en ik zal je een voorbeeld noemen... er moest een decor komen, een nieuw decor komen... en er moest een, een bar komen. Ja, dan, dan regelen ze het. Ja, dat precies. Dus. De gemeenschapszin oh, is ernaar. erg groot. Ja, ja dus, dat, dus dat, die, die, die, die activiteit... om dat geregeld te krijgen... dat is mooi om te zien. Ja, nou, ik heb zelf een jaartje Volendam en dan mogen doen... Uh, toen ik bij de bank werkte. <lacht> ik moet zeggen, opvallend, die gemeenschapszin... ik was verbaasd dat om half één... <tus> Stond alles dicht, want we gingen men eten. Dat was gewoon standaard in Volendam. Uh, half één was etenstijd en dan gingen gewoon de kantoren dicht. Dus dat vond ik heel ja. opvallend. Uh, ja. Maar ik heb gisteren gekeken, wat is het format van het programma? Nou, het format is dat we de betaalde voetbalclubs Ajax, AZ, Telstra en Volendam onder de loep willen nemen. Ik moet je zeggen dat dat bij de eerste uitzending nog niet helemaal naar het zien uitkwam. Maar het is natuurlijk ook een programma dat moet groeien. Want we willen ja. meer de actualiteit in. Het is de aftrap naar het voetbalweekend. Dus dat betekent dat je gaat kijken hoe de clubs ervoor staan. En in de eerste uitzending waren Volendam-trainer Wim Jonk en Aldijs Zetjeel Faanburg ja. te gast. was vroeger uh, grote en... helft van. Deel, Falenburg. Nou, van, uh, en ook van heel veel meisjes uiteraard. Ja, ja. Knappe, knappe jongen en ondanks ja. 57 is hij dat nog goed. Ja, zeker. Ziet er zeker. Eens, uh, goed uit. Um, dus het ging ook wel veel over vroeger met, uh, met anekdotes, ja. et cetera. Uh, we leggen de gast ook uh, dilemma's uh, voor uh, bijvoorbeeld. Uh, dat ze moeten kiezen tussen, tussen bepaalde. Falenburg uh, moest bijvoorbeeld kiezen tussen Ajax en PSV. Nou, dat soort dingen. Uh, maar we willen wel uh, zeker de actualiteit daar ook uh, volop aan aanbod laten ja. komen. En er is ook een rubriek, hè? die zal je ook gezien hebben. De knikken. Ko met Ed uh, ja. Een soort voetgolf. En dan gaan we bij een uh, voetballer of oud-voetballer langs. En dan gaan we bij hem in de straat of in het park. Of uh, ik ben pas ook nog in Hemuiden geweest bij Kleiner Plets. En dan gaan we op plein 1945 proberen in zo min mogelijk pogingen de bal in het kubie te krijgen. Ja. Wat is er met het andere programma gebeurd? Het uh, programma van Jack? Ja? Ik bedoel je, ja. Nou ja, eigenlijk is dit de opvolger daarvan, het programma van Jack Muren, uh, dat wij volgend jaar draaiden... Uh, was door corona eigenlijk uh, in die opzet gestopt. Hè. Dat ja. is niet meer uh, met gasten. Dat was overigens ook een maandelijks programma. Wij maken een wekelijks uh, programma. Dus eigenlijk is dit een soort doorstart van het programma wat het toen was. Ja. Uh, dus dat betekent dat de winst voor de lokale Vodafone is dat ze nu niet een maandelijks programma hebben, maar een wekelijks uh, programma. Het is natuurlijk wel uh, voor hun uh, wel even wennen dat het niet alleen meer over Volendam en uh, nou ja, nee. voetbal in het algemeen gaat, maar ook over Telstar of az of Ajax. Ja, wat mij nou opviel, viel me een paar dingen op. Maar dat had ik gisteren ook al met je besproken. Uh, Noord-Holland heeft natuurlijk ook nog een hele grote club in Zandvoort zitten. Ja. Met een Piet ja. Keur die, die jullie programma moeiteloos volpraat. Ja. Maar ja. ik begreep ja. van jou dat Piet Keur zijn eigen programma heeft. Maar ja, Piet heeft een, een, een rubriek, uh, dat heet uh, Bakkie, Pleur met Van Galen en Keur. Nou, van Galen is natuurlijk zijn, uh, zijn, zijn boezemaat uit het uh, voetbal. Ja. Um, en dat, uh, dat, dat onderdeel dat nemen wij op in de, de standtent van, uh, van Piet uh, van Mango's. Oké, okay. in Zandvoort. Dat wordt, ja, dat ja, in Zandvoort uh, gaat de verslaggever daar uh, eens in de twee weken langs en dan neemt hij twee afleveringen op. En die afleveringen worden uitgezonden in een ander sportprogramma van ons. Dat is op de maandag uh, te zien, uh, ook om kwart over vijf. En uh, dan uh, geven zij hun uh, ja, mening, ongezouten mening, op hun wijze over, over Ajax, AZ, Fonam uh, en Telstar. Dat is dan uh, kort en een beetje luchtig uh, geklipt op, uh, op een ja, wat, uh, wat lollige manier. Dat ja. Piet is eigenlijk ook, hè? Ja, nee, precies. Ja. Het moet niet te zwaar zijn natuurlijk. Maar ik schrijf nee. niet uit dat Piet, Piet Keur zeker nog een keer ook in, in de achtergrond ja. uh, aanschrijft. hoor. Want die, dat lijkt uh, me de, wel. Bek, ja. Ja, zeker. En dan is Zandvoort ook een beetje vertegenwoordigd, want dan hebben we natuurlijk best een ja, grote zeker. club. Ja, nou ja, we proberen wel een programma, dat is goed dat je dat zegt, we proberen wel een programma te maken. Het gaat natuurlijk over betaalde voetbal, maar we proberen wel een programma te maken. Er zijn al heel veel voetbaltalkshows waar je als uh, kijker in Noord-Holland uh, ook makkelijk herkent dat je het gevoel hebt van hé, hey, dat ja, doet mij om de hoek. Ja, ja. En dat Maar we de lokale omroep ook hebben. Wat is je voorbeeld geweest qua een voetbalplaatprogramma, want er zijn er nogal wat? Ja, nou ja, als je, als je natuurlijk kijkt hoe het decor eruit ziet... ...dan zal je ongetwijfeld meteen aan, uh, aan Veronica Insight uh, denken. Yeah. Uh, het is een beetje natuurlijk een mix... ...want uh, ik moet zeggen, ik vind Veronica Insight wel erg... Uh, ...heel veel ambitiementen Het is ook een heel lang programma natuurlijk. Ja. Uh, dus daar komt, komen Dit was veel meer inhoudelijk. Ja, wij proberen wel wat dat betreft wel wat meer de inhoud te zoeken. Ja. Kijk, uh, de, de gezelligheid en een lach is belangrijk. Maar we proberen ook wel uh, een beetje de, de, de inhoud te zoeken. Dus het, het zit, zit daar uh, een beetje tussen, tussen Veronica Inside en, uh, en het wat analytische studie ja. voetbal in. Ja, dat was het tweede wat me opvult. Het was erg inhoudelijk. Uh, maar goed, daar is natuurlijk op zich niks mee voor voetballiefhebbers. Uh, er werd betrekkelijk weinig nog gelachen, misschien de zenuw, dat weet ik niet. Uh, wat me verder opviel is, je ziet tegenwoordig bij voetbalpraatprogramma's... heel veel vrouwen optreden. Als verslaggever, als analist, als commentator. De enige vrouw die ik bij jullie zag, die gaf eigenlijk koffie aan. Ja, die stond achter de bar. Ja, die stond achter de bar. Blijft dat zo? Of gaan jullie ook een beetje meer richting... Nee, het vrouwenvoltaal krijgt bij ons ook een rol. We gaan binnenkort ook met uh, Kelly Zeeman, uh, voetbalster, gaan we knikkeren... Uh, en uh, zeker is dat we dat we natuurlijk ook uh, voetballers uh, aan tafel uh, komen of oud-voetbalsters Ik kan me voorstellen dat een uh, dag de kosten van alleen mannen nog een keer aan uh, schuift. Ja. En dat we ook in die categorie uiteraard uh, gaan zoeken. We zoeken het wat dat betreft uh, in midden, breed. Zo, zo breed mogelijk. Ja. Ja, want dit was wel erg allemaal mannen. Witte blanke ja. mannen zeggen we dan, hè? Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk nog wel zo als de voetbalbeeld op de ja. delen is. En je hebt gelijk, je ziet wel steeds meer vrouwen. Maar uh, ja, daar, daar valt zeker nog wel iets te halen. Ja, en wat me verder opviel bij de samenstelling van het elftal... kun je bijna onmogelijk om Ajax heen. Dus ik ben zo bang dat het een heel Ajax-elftal wordt. Ja, nou dat zal het wel blijken, Vadenburg. Je bedoelt de, de afsluiting, hè? Dan ja. hebben we een bord staan met een, met een veld. En daar komen dan de elf beste voetballers van Noord-Holland. Ja. Ja, je moet het een beetje met een glimlach zien. En ik verwacht eerlijk gezegd. Uh, gisteren was dan echt de eerste uitzending. Maar als we een aantal weken op weg zijn, dat de gasten die er. Uh, ...ook uh, met name de, de voetballers die, het, uh, die wat minder op de radar staan... Uh, ...ook wel de nodige aandacht uh, willen geven. Ik bedoel, volgende week is Andris Jonker de trainer van Telstar ja. de gast... Er staat nu geen speler van Telstar in. Nee. Nou reken, ma reken maar dat uh, André ja. uh, uh, komende week uh, gaat zeggen... van die of die moet, moet erin, want Telstra mag je niet in ontbreken. Nee. Ja, je, hebt het, je hebt natuurlijk gelijk dat als je moet kiezen... tussen de spits van Ajax of de spits van Telstar, ja. dat je de spits van Ajax erin zet. Maar, maar het is normaal een, lud een ludiek onderdeel. Ik had bijna de neiging om het hele elftal van Ajax op te stellen. Want in principe zijn dat de allerbeste. Maar dat, dat moet je wel zien te vermijden natuurlijk, hè? Dat, dat is natuurlijk jouw mening, hè? Nou, nee, ja, maar goed, ze staan bovenaan de Eredivisie-ranglijst. Ja, maar jij hebt toch ja. niks met voetballen? En ik heb niks ja. met voetballen, maar, <laughs> maar telst Het zou me verbazen als daar plotseling hele grootheden opstaan, toch? Nee, dat klopt. Maar dan neem je het wel iets te serieus. ik, ik, okay. als ik zeg, de, de, de gasten. Ik verwacht dat de gasten. die zijn goed ingevoerd in het, in het voetbal. Dat die ook. Uh, ik, ik was gisteren zelf bij een wedstrijd van Volendam in Eindhoven. En David Ernst zat daar op de tribune. En ik kan me voorstellen dat als David een keer bij ons aanschrijft. Dat hij zegt: Ja, ik was een keer bij Volendam. En ik heb daar die linksback gezien. Die 18-jarige jongen. En dat hij uh, het voordeel van de twijfel. Je moet het eigenlijk zo zien. Er was ook een EK voetbal. Met uh, die drie sportmomenten. En daarin wordt ook heel erg gevarieerd. Dan kan je natuurlijk altijd die goal. Van slik erin laten, maar je kan ook kiezen dat je voor een ander moment iets anders gaat. gewoon. Iets uh, anders van ik dat niet. Ja. ja, iets wat nog niet geweest is. Zeg wat, uh, hoe zien de komende programma's eruit in het kort? Nou, we hebben, zoals ik zei, Anders Jonker uh, komende weken te gast. Uh, Scheid de Bas Nijhuizen uh, schuift aan. Ronald de Boer staat ook op de nominatie. Uh, Gert Schafferbeek, trainer van Almere City. Dus uh, ja, er zitten nog wat mooier naar. We zijn nog bezig met Frank de Boer. Ik ben benieuwd of hij al een keer in de publiciteit wil treden. Nadat hij natuurlijk uh, ja. grappig is als bondscoach. Dus, uh, Heb je een paar wat vragen voor hem? <laughs> nou, ja? nou, We zouden nog over het uh, systeem kunnen gaan spreken. Bijvoorbeeld? Dat uh, nou ja, ik... kun je ook niet doen, hè? Ik, nee, je kan het ook niet doen. Je kan het ook al aanspakken. Ik ben ook wat anders aan het pakken. Je kan ook, uh, ik ben ook wel benieuwd hoe het Boer gewoon uh, in de weken een plek is te gaan. Misschien dat hij het bij jullie wel wil doen, maar ik heb het idee dat hij daar niet op zit te wachten op dit moment nog. Maar ik goed. denk dat hij nog even voor de luwte kiest. Aan de ja. andere kant, uh, collega Jack Muren is een zeer vasthoudende uh, <laughs> presentator uh, verslaggever. Ja, en goed ingevoerd. En is er toch ingeslaagd inderdaad de afgelopen jaren om mensen naar de studio te krijgen. Dus ik heb goede hoop. Ja, Ik moet zeggen, het was een, een goede, goede start van de aftrap. Ik heb er met plezier naar gekeken. Ik kijk nog even naar mijn collega Ben, of die nog een prangende vraag heeft. Ja, prangend niet, maar uh, het is natuurlijk een aardig programma. Maar het is misschien wel leuk voor de luisteraars om eens te vertellen hoe laat. En, uh... Ja, precies. Dat, die, die had ik hier nog staan. Ja. <laughs> Nee, dat was dat slotvraag. Wanneer, waar en hoe? Want het wordt veel uitgezonden. Ja, dat wordt veel uitgezonden. Nou ja, we zitten nu bij uh, Noord-Holland nu nog ook even in de zomerstop. Dus dat betekent dat we nu uh, in een carousel van één uur draaien. Dus dat betekent dat het programma elk uur om kwart over wordt uitgezonden. Het duurt 35 minuten. En straks in uh, september, dan uh, wordt het uh, elke twee uur. En dan is de eerste uitzending om kwart over zes. Nu is die om kwart over vijf. En dan is het kwart over zes, kwart over acht, kwart over tien. En dan gaat dat uh, zo door. Dus je kan het eigenlijk uh, niet missen. Nee, uiteraard maar de... Uh, YouTube en online uh, terug te vinden. De, de, de, de eerste uitzending die je maakt, is daar een vast schema voor? Dus uh, ja, dat voordat is... je gaat herhalen, bedoel ik? Ja, dus dat is nu in augustus nog kwart over vijf. En dat wordt dan vanaf september wordt dat de eerste uitzending kwart over zes. Oké, okay, nou, dus dan uh, is dat duidelijk. Is er ook een podcast van? Nee, wij hebben geen podcast. Oh. Ah, we zitten ah, op, okay. wel te kijken of we nog een Q&A uh, ja? gaan doen met de gasten, dat mensen. Dus uh, mm -hmm. dat is altijd leuk om kijkers uh, erbij te betrekken. En als zij vragen hebben, om die uh, in te laten sturen en daar uh, iets van, uh, van te maken. Dus daar zijn we nog wel even aan het kijken om, of we dat op die manier ook uh, weg ja. uh, kunnen zetten. Maar het was gisteren geen live uitzending, hij was er opgenomen. Nee. De uitzending wordt op donderdagavond opgenomen. Okay, dat is eigenlijk ja. een uh, praktische overweging, omdat uh, ja, vrijdag wordt er gewoon weer gevoetbald. Ja, snap ik. Dus, uh, dus dat heeft als nadeel dat je in de actualiteit nog wel ingehaald Iets kan worden. Iets achterloopt, ja. Ja, dat zou kunnen, maar uh, we hopen dat dat uh, goed je, komt. Je hebt net het bericht van Messi gemist, hè, in de uitzending. Ja, die, uh, <laughs> die heeft die getekend. <laughs> ik heb geen idee. <laughs> hey, uh, erg bedankt voor dit gesprek. We komen er misschien zeker nog wel een keer op terug. In het laatste ja. stadium. Heel veel succes met de aftrap. En kijk even op Google naar de aftrap. Dat is een café, een graag. eetcafé of zo. Ga ik zeker doen. En jullie heel erg bedankt voor de tijd die jullie willen vrijmaken. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt. Oké. Okay. Dag. Dankjewel, Edward. En we gaan uh, afsluiten met de uh, Shot in the Dark van John Meijer. We do seven other women and they all were you we had a round of bad romances they always miss the all so close your eyes now and take your chances it's just another shot in the dark it's just another shot in the